9 uur. moet met het NOS Journaal. De kwaliteit van de mondzorg in Nederlandse verpleeghuizen is onder de maat, staat in een rapport van de inspectie voor de Gezondheidszorg. Tandenpoetsen schieten bij de onderzochte verpleeghuizen regelmatig bij in. En bijna driekwart van de instellingen heeft geen contract met een tandarts. Wanneer dat wel het geval is, beschikt het verpleeghuis vaak niet over een geschikte behandelkamer, goede materialen en een tandartsassistenten. De inspectie besloot in 2013 extra te controleren op mondzorg in verpleeghuizen, na signalen dat de kwaliteit onvoldoende was. Haltstraffen lijken te helpen tegen schooluitval. Jongeren die na een lichtvergrijp zo'n alternatieve straf hebben gekregen, vallen minder snel uit dan jongeren uit dezelfde groep die niet zijn gestraft. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Maastricht. Als de jonge criminelen een haltstraf uitvoeren, daalt de kans dat ze de school verlaten met een derde. De schietpartij op een school in de buurt van de Amerikaanse stad Seattle heeft hun vijfde leven geëist. Een jongen van vijftien is alsnog overleden. De jongen was een neef van de veertienjarige schutter die twee weken geleden in de schoolkantine het vuur opende op andere leerlingen. In totaal zijn er vijf scholieren omgekomen, inclusief de dader die zichzelf doodschoot. Nieuwe technieken om meer gas uit bestaande gasvelden te halen zijn zo succesvol dat Nederland langer met het gas uit eigen bodem toe kan, concludeert TNO na onderzoek. Door nieuwe technieken kan Nederland tot 2030 zelfvoorzienend zijn. Eerder werd nog uitgegaan van maximaal 10 jaar. Vorig jaar hebben 40 van de 100 grootste Nederlandse werkgevers ruim 13.000 banen gecreëerd, schrijft de Volkskrant. De stijging is opvallend omdat er in 2013 bij de meeste andere bedrijven juist banen afgingen. De werkgeversorganisatie VNO-NCW kan niet verklaren... waarom sommige bedrijven toch flink zijn doorgegroeid. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In de kustprovincies kan een bui van zee binnendrijven. En het is vandaag zo'n 11 graden. Dit was het NWS. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad viel op de A16 van Rotterdam naar Breda... door de werkzaamheden tussen de randweg Dordrecht... en het knooppunt Klaverpolder, 4 kilometer...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 Is zin in ZFM? ZFM. Met nu Toebak Leeft. Alles is iedere keer weer hetzelfde bij Toebak Leeft. Bij ZFM. Toch met het uur een grotere pijn op hier. Zaterdagmorgen, even na nou 8 uur, wil ik zeggen... Nee, nou, nee 9 uur is het alweer het tweede ja, gedeelte van ja, het radioprogramma. Ja. En uh, ja, welkom erbij. Uh, het is het tweede gedeelte. En het uh, tweede gedeelte kijken we altijd even wat er allemaal gebeurde door de jaren heen op dit... Op deze datum, het is vandaag 8 november. Dus wat kunnen we allemaal melden wat er op deze dag gebeurt door de jaren heen? Ja. nou... 18, ja. uh, 1895, dus echt wel een tijdje terug. Ja. Vindt Willem. Wilhelm. Wilhelm, Rund, ja. Röntgen Rund, Rundge ontdekte röntgenstraling. Ja, ik, ik had een foto van hem gezien. Ik, ik, kon niks, ik, vond het, ik heb ook een stukje zitten lezen over zijn uh, biografie. Het, ik vond het ontsamenhangend on, on Denk je van. Is hij nou dood door de röntgenstraling gegaan? Dat is heel vaak zo, hè? Ja. Mensen die dat soort dingen ontwikkelen. Die uiteindelijk zijn zelf gaan ze dood. Omdat. Ja, het toch allemaal. Nou ja, iets. ik denk dat het wel. Dat het sowieso wel invloed op hem heeft gehad. Ja, want je hebt ook nog een andere vrouw die ook een, een, niet naar Röntgen stralen... maar die andere stralen heeft onderzocht. Nou, ik weet niet, maar die is ook al overleden aan te veel straling in de gang. Maar goed, bij hem, William Röntgen weet het niet. Maar dat was in 1895 heeft hij het ontdekt. Dus, ja, En Nog maar één jaar geleden vond de tyfoon Haiyan uh, trok over de Filipijnen. Dat is een van de zwaarste stormen ooit. En er kwamen dus meer dan 10.000 mensen uh, om het leven. Zo. Dus, dus, uh, met name in de Pisayas, Maar ik weet niet, het zal wel een bepaalde streek zijn daar. Dat is natuurlijk wel heel erg. En ik had zelf het idee dat het nu in Italië zo vreselijk uh, noodweer was ook. Ja, ik, klopt. Jij. Ja, bizar. Nou, in uh, 1939 ontsnapt Hitler aan een bomaanslag... ...gedoord door Johan Georg Elser. Hij is daar jarenlang mee bezig geweest, Eens eentje. Ze hebben nooit kunnen bewijzen dat hij het met meerdere mensen heeft gedaan. Hij heeft uiteindelijk verschillende baantjes gehad... ...om allerlei dynamiet en springstof te verzamelen. Hij was daar geen deskundige in, maar uiteindelijk heeft hij zichzelf deskundig gemaakt. Uiteindelijk heeft hij dus de, de burger Brouwkeller bezocht een aantal keer. S'nachts heeft een pilaar uitgehold, daar heeft hij springstof ingemaakt. Zelf een uh, ontstekingsmechanisme bedacht, met een klok en zo. Dus hij heeft toch gekeken of het werkt. Het werkt allemaal... Op een gegeven moment is hij zelf proberen het land uit te komen. En uh, Hitler is zelf acht minuten te vroeg vertrokken uit de bierkeller. Uh, de brouwkeller. En uiteindelijk is de pilaar ingestort. Ik geloof dat er iets van acht mensen uh, om het leven zijn gekomen. Hij maar is vier gewoon... politieagenten en zestien demonstranten kwamen om bij deze gebeurtenis. Dus het was goed voorbereid. Helemaal in oh. zijn eentje. Alle tijd van genomen. En uiteindelijk is hij aangehouden omdat hij een valse pas bij zich had. Die klopte niet helemaal. Het was verlopen. En uiteindelijk heeft hij zelf bekend dat hij deze aanslag had gepleegd. Hij heeft vastgezeten tot het einde toe van de oorlog. Je zou denken, hij is meteen doodgeschoten. Hartstikke oh, idee, weg dat met die. We uh, had een hoop leed bespaard op de wereld. Ja, maar uiteindelijk is deze Georg Elser... aan het eind van de oorlog is hij toch nog doodgeschoten. Een soort wraak. Maar het is een hele stoere vent, als ik het zo hoor. Hij heeft eigenlijk ook een uh, standbeeld gekregen. En uh, ja, als, hij nou gewoon in, als het in 1939 nou wel was gelukt. Man! Ja, was het waar he. yes. Ja, dat is, dat is. Ja. Ja, ja dat hoor je gewoon. De verjaardagen. De verjaardagen. Ik, uh, nou? ik heb in 1935 Alain Delon. Die wordt al 79 jaar. Alain Delon? Ik heb er over Hij is zo'n mooie man. Ja, nou. die is vandaag jarig. Ja, ja is... de mooie man. Dus dat valt haar weer op. Ja. De, de... ja. ja. <laughs> ja. Ik zit in de verkeerde bericht. Die zit in de verkeerde Nou, ja, ja, uh, uh, uh, huh? Diegene die vandaag jarig is en die vandaag... Uh, ik zit even kijken op het lijstje. Kijk, Bonnie Raid. Die wordt vandaag 70. Bonnie Raid, laat me eens wat horen. Wat was het ook alweer? Mierzoeten country-achtige muziek. Draait elke dag. Heerlijk. Oh. Uh, stop maar hoor. Ja. Okay. Lekker, lekker kopje thee met suiker erbij. Zo, heel veel suiker erbij. Degene die ook jarig is, is... Gordon Ramsay. Yeah, yeah, yeah. Ah, onze, motherfucker. <laughs> onze Hell's Kitchen kok of zo. Hè? Ja, zo is het, of ja, zo heet ja. het. Ja, ja, ja, ja. Heel nare ja, man. man. Je hebt tegenwoordig zoveel van soort programma's. Ik weet niet meer wie wat doet. Ik vind het ook niet leuk meer. Uh, vandaag is ook de actrice okay, Pluimitaal jarig. Het 1938 oh. is ook al behoorlijk op leeftijd. Zat hij ook in? Uh, 76. Zat hij in Blue Movie? Of zat hij? Nee, zat hij Zat dat... in de Stille Kracht. Stille Kracht. Ja. En, en daarnaast had ze ook een hele leuke rol. Dus ze heeft veel in theater gespeeld. Dat was die die hij Geweldig altijd. Dat was die scène ja. De eerste bloedscene. Met het bloed op de ja. muren nemen. Ja, ja, ja, ja. Echt bizar. Degene ja. die ook jarig is is vandaag jawel. Jan Raas. Ah. Die was uh, snel. Jan Raas. Die is van de fietsen namelijk. Die is Raas, 67. Nemmen. Raas. snel, ja. Uh, degene die ook jarig is is Sam Saperro. Die draaien we regelmatig. En dan draaien we deze plaat namelijk van hem. Black and Gold. Black and Gold. Hoe oud wordt hij? Wie? Is hij nog meer jarig? Hoe oud wordt ie? hij? Hij uh, wordt 32. Oh, dat doen we nog. Ja, dat is een jong ventje, hoor. Ja. en hoor. Heb... Guus Hiddink is vandaag jarig. Oh, ja. En die had gezegd, hè, als hij volgende wedstrijd gaat verliezen, gaat hij vrijwillig... Ik zou het echt. nog niet Ik, ik volg ik het niet ja, ja. Okay. Oh, Ik, dat, ik, het ik vind het al wel. heel wat dat ik weet wie Guus Hidding is. Ja, ja, ja. ja, ja. En uh, Minnie Ripperton is vandaag jaar, hè? Amerikaanse zangeres. Maar ze is helaas al overleden in 1979. Ja. Ze is maar 32 geworden. Ja. Echt ja, heel jong is wel overleden. Uh, ik vond het had, wel heel schatje. Geworden. Ze had uh, borstkanker. Ze heeft zich wel heel erg ingezet. Ook voor uh, de borstkankerbestrijding. Of ja, in ieder geval de kankerbestrijding heeft ze ja. echt heel. Dit was de plaat natuurlijk, hè? Oh, echt meer zo dit. Is ze kon vijf octaven bereiken. Ja. Leef in je hoofd hangen, dit plaatje. Genoeg. Dit was uh, Mini Ripperton dus. Uh, mensen die nog ook jarig zijn... is Ricky Lee Jones. En die ken je nog van deze blad. Dat is echt... Oh, dit begin oh ja. is ja, zo ja, ja. lekker, dit. En uiteindelijk zingen ze dan dit... Ze is 60 geworden vandaag. Ja, en 60 is singer-songwriter, dus ze heeft er nog veel meer gedaan. En ik zit ook heel even te kijken hoor. Traffic from Paradise en uh, It's Like This. And, uh, ja, ik denk toch al uh, dat we eens wat meer van haar platen moeten gaan horen nog. Want ik ze part... is nog bezig geweest tot 2007. Oké, okay. nou dat is wel verrassend Ik ben eigenlijk wel ja. een beetje nieuwsgierig naar. Nou, en goed. Making Whoopi, dat is ook... Uh, een plaats van haar geweest. Making Whoopi, Ja. ja. Dat, ja dat uit Dr. John en Ricky Lee Jones. Making Whoopi, Dus zij heeft blijkbaar dat nummer gemaakt. In uh, Sleeping in Seattle. Ja. Daar komt het laatste van aan, die film. Nou, tot okay. zover. De, zijn we nog meer uh, dingen vergeten? Nee, hè? Nee, ik denk niet. Dat was het overzicht van uh, 8 november van door van de jaren heen. Het en uh, volgende week gewoon weer een andere datum. Een stukje geschiedenis. Ik vind het met een week leuker worden ook gewoon. Je leraar kan dat zoveel. Okay. Tweede geloof van het programma. Welkom. Net Jack Pinati nu Sint Patrick. Zit te wachten. Beefris zijn het plaats om het maar even zo uit te uh, spreken St. Patrick! Oh, dat leuke dames met een gitaar! Ja, daar kan je mij voor wakker maken hoor. Als dus er is al een zo in één keer zo'n dame met een gitaar in mijn slaapkamer staan, zeg ik nou. Wel, maar even een moppie. Hij ah, komt erna maar eens even gezellig naast Ja, moeten bloot spelen zeker. Ja, vanzelfsprekend. Ja. Ja, maar je ziet toch niks, er hangt een gitaar voor. Ja, nee, uh, maar dat is wat leuke juist. Ja, dat, dat blijkt me een beetje spannend gewoon ook. Ja, nou, dat is nou, waar. Ja, goed. Dit was natuurlijk... Uh, ja, Sint-Patrick had al afgekondigd, geen uh, dubbele tekst allemaal. Dus we, hebben, we hebben nog zoveel tekst erin genomen. Ik wilde nog even melden dat vandaag is Live Garrett, oftewel Live per Nerfik. Nerfik heet hij eigenlijk... Uh, is uh, 60 geworden, nee 53, sorry En uh, had in de jaren 80 had hij ooit een hit met deze plaat Kijk nog? Echt meer zoet dansplaatje I was made for dancing Hier komt hij. En de hij van die naam op zijn lijst van nou, oh, is vandaag jaar. Nou, klik hem even aan. En voordat je weet, zit je in een compleet documentaire over Live Garret. Eh, die in eh, 1983 is geboren. En in, die, nee, in, in, in de jaren 70 is geboren. In eind jaren 70 een, een hit had. En weet ik veel allemaal. En van de ene drugsprobleem naar het andere drugsprobleem kwam hij. En uiteindelijk heeft hij met een vriend een rondje gereden. En jawel. En uiteindelijk heeft hij zijn vriend aangereden of zo. In ieder geval, die vriend. Die raakte invalide, hebben elkaar jarenlang niet meer gesproken. En uiteindelijk, uh, nou ja, dus ze gaan uh, nu weer gesproken. Nu zit hij weer aan de drugs, dus het is wel grappig. Live Garrett dat was één klein hitje wat hij had in de jaren zeventig. Uh, maar er zit een compleet verhaal achter. Uh, als je het interesse hebt, kun je maar even google op zijn naam. En dan kom je maar... zelf op Behind the Music. Heb je altijd dat soort verhalen van dat soort halve losers zijn het ook een beetje. Het is me wel een beetje onduidelijk hoe oud hij nou is. Uh, hij is geboren in... De... Hij is 53, sorry. Ja, ik was even duik. Hij is 53, ja. Even duidelijk zijn. Ja, ja. een beetje, beetje structuur ja, in het programma. Ja, een beetje structuur. Hij is 53 en hij zit momenteel nog steeds... werkt hij aan zijn drugsverslaving. Uh, uh, oh, hij werkt aan zijn drugs. Oh, zijn verslaving. Ja, zijn verslaving. Ah, Oké, okay. het ook net uh, alsof hij uh, ja, ook daar wel. nog mee bezig was. Om te scoren, hè? Nee, dat niet. Nee, nee, nee. Maar goed, nee. Ik vind het, het boeit me altijd wel dat soort mensen zo'n dramatiek in hun leven hebben. Dat je denkt, oh man, schud het van je af. Maar ja, ga door. Ga door. Ja, okay. niet, niet klagen en doe wat. Ja, 20 minuten over 9, welkom. Ja, is in ja. Arnhem is er toch wel wat gebeurd. Want kijk toch wel even uit voordat je met z'n allen iemand gaat linchen. Want de groep Arnhemse buurtgenoten heeft donderdagavond twee mannen echt helemaal verlegen in elkaar geslagen. Want ze dachten dat zij de inbrekers waren. De politie heeft de mannen moeten ontzetten en na onderzoek bleek dus dat ze helemaal niets met de inbraak te maken hadden. En uh, ja, ze zaten in een geparkeerde auto te kletsen of te doen, weet ik het, veel. Het was toch geen clown of zo. Oh, dus no. no. geen clown ze of zo. Ze waren ook niet eens ver, ver, ze waren niet eens, uh, noem je dat, uh, verkleed of zo. Nee? Dus, uh, ja, ze zijn gewoon keihard in elkaar geslagen. Dat lijkt me toch wel ja. heel ernstig. Dat lijkt me zeer ernstig. Ja. Daar, he, dan sta ik bijvoorbeeld op jou te wachten buiten ergens of zo, en, uh, en dan komen mensen van is oh, zo... dat is er. Dat is sowieso wel gevaarlijk, hoor, ja, op uh, mij wachten. Ja, dat duurt namelijk lang. Ja. Ja, ja, je komt mooi niet naar buiten. Ja. En ik maar wachten. En ja, je wachten. Wacht. Ja. ja. Uitstekend dieet natuurlijk. Hè? Als wachten. je zo lang wacht. Ja, ja tuurlijk. Ja, als je lang genoeg wacht, val je vanzelf wel af. Je... Of val je om. Oh, dan... zeg ik weer twee keer. Weer twee keer. Weer twee euro. Oh, oh is het is een prijskaartje. Ja? Uh, ja, nou, nou, straks uh, meer. Uh, wat? Meer? Sorry? Wat? Ik mis het even. Wat gebeurt er? Eh... Uh, Twee euro? Hè? Ja, ik weet ook niet maar ze gaan me twee euro gooien of zo. Dat ah, is goed, ik heb nog twee euro nodig. Dus ja. Komaan. Deze plaat hebben we al gehad, dames en heren. Even, even uh, de structuur in het programma is weer helemaal <laughs> compleet zoek gewoon. <laughs> Oké, okay, moment van rust. Daar houden mensen van, toch? Ja. Jonathan Ger Jeremiah. Plaatje van mijn twee jaar geleden. Happiness. Happiness. What you gonna do?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 Necessities, ask Mrs. Wash to feed the cat, call and lock tate, tell him that I'm going home where my people live. I need a little bit of happiness, yeah.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 A little bit of happiness, yeah. Need a little bit of happiness, yeah. Mierzoet, Jeremiah, uh, Jonathan, Jeremiah. En uh, dat heet. Uh, happiness. Ja, vrolijkheid, precies. Ik zit even denken, dit lijkt heel erg Ik op vond hem op. niet erg vrolijk voor een happiness-plaatje. Nee, het is gewoon een beetje zo'n. mijmerend over het leven. Ja, ik denk dat ik wel gelukkig ben. Ja, ik denk dat het allemaal voor elkaar hebt. Kijk, zo is het lekker over de, over de ja, daken hier zo. Oh, Alles is voor elkaar gewoon. Nou, uh, het doet echt denken aan Nick Drake. Ik was even aan het, zo aan het zoeken of Nick Drake zich ook kon vinden. Vooral D is done is ook zo'n plaat. Ook zo'n mijmerende plaat. Uh, die, daar, daar wilde ik mee even mee vergelijken. Maar dat is er niet van gekomen, dames en heren. Het is bijna half straks wat berichten uit Zandvoort. En na tien ook nog veel meer berichten uit Zandvoort. De soap rond de wethouder gaat gewoon nog even door, dames en heren. Ja, daar genoeg over gezegd. We hebben vast nog wel wat... Uh, hebben we ja, een ik beetje heb, ik heb nog een, uh, een leuke uh, ja, uh, leuk wetenschapsdingetje. Het uh, Nederlandse bedrijf Nemef, bekend van de sloten van de deuren en zo, ja? Die uh, hebben nu een nieuw uh, deurslot ontwikkeld met Bluetooth-technologie. Uh, oh. Dit zorgt ervoor dat je niet meer je sleutel nodig hebt. Maar dat je gewoon naar je deur toe kan. Klik met je of je telefoon, iPhone of Android. Of, uh, je, of een afstandsbediening. Ja? En dan gaat gewoon je deur open. Dan blijft hij net zoals dat je... Bij van die, van die flats heb je zo'n knopje waar je op kan drukken. Dat dan ja. En dan moet je ja. heel hard heel snel duwen, want ja. iedereen doet het altijd veel te kort. Maar ja. nou, Deze doet dat zeg maar automatisch voor een bepaalde tijd. Um, en op die manier kun je dus je, je deur openen. Um, uh, ze willen deze techniek gaan gebruiken bij bijvoorbeeld ouderen. Aan de buitenkant lijkt het gewoon alsof het een gewoon slot is. Mm -hmm. En je kan hem ook gewoon met de slot opendraaien. Alleen, zoals bijvoorbeeld als jou, uh, jouw moeder in een verzorgsta of, uh, th thuiszorg krijgt. Yeah. Nu moet je allemaal met sleutelkastjes die zichtbaar zijn. En moeilijk doen met sleutelbossen en dat soort dingen. Als ze dit ontwikkelen, dan kunnen ze gewoon een code geven aan iemand. En dan kan hij de deur openen met zijn telefoon. En dan hoeft oh, niet ja. iedereen hoef je een kopie van die sleutel of sleutelkastje of zo te doen. Oh, okay. dus, uh, oké. Leuk. Hij komt, uh, deze maand komt hij uh, op de uh, markt. Hij heet de Nex Nemef Nexus. En de prijs is 299 euro. Het is grappig om je de deur niet eens meer aan te raken. Nee. Dus als je een inbreker dat ook nog even kan kraken. Dan kan je nergens vinger vingerafdruk achterlaten. Ja, nou, ik denk dat ze dat wel goed versleutelen. Ik ja, ben niet, Ik ben niet zo... En omdat niet iedereen dat heeft. Nee. Is het, ja, Dan moet je gaan zoeken naar... Kan ik ergens een signaal ja. van een slot vinden? Ik ja, denk, ja dat is wel. ik weet. Ja, oké, okay, dat is misschien een beetje Wa ver. Gezorgd. Waarschijnlijk als het, als het wat verder, als het wat meer op de markt gebracht wordt. Dat we dan inderdaad, zeker dan krijg je van die goedkope varianten... Die dan, waar je dan langs loopt en dan klikt en dan is open. Ja, ik zeg wat je bedoelt. Binnenkort krijg je ook... alle apparaten gaan met elkaar communiceren... dat je dan zeg maar met, met een bepaalde app langs al die huizen loopt. van dan kijk hoeveel apparaten we hier hebben in dit huis. Oh, best wel veel inter interessante apparaten. Dus even kijken. Nou, die ga ik wel ophalen. En dan communiceren ze met jouw apparaat, met de app. Kan je, is het de moeite waard om hierin te breken? Nee, nee. Is dat alleen maar een televisie? Nou, oh, deze heeft een... Deze heeft een, een uh, een alarmsysteem. Klik uit. Ach, ja, de techniek. Het moet allemaal gemakkelijker worden, of, maar... Of je loopt bij iemand langs. Hé, hey, alarmsysteem. Klik aan. Oh, dat is ook wel leuk, ja. Kan je in je eigen huis niet meer bewegen. Nou, vroeger had je van die uh, afstandsbediening voor tv... die heb je nog steeds, maar... Toen uh, was er, ik weet dus van een, een buurman die zei dat zijn zonen die lopen gewoon overal langs met die afstandsburen. en overal hey, zetten ze ik... de tv steeds op een ander kanaal. Ja, heb, heb, heb, heb ik ook heel die wel wel gedaan. Heb, heb jij dat ook al gedaan? gedaan? Ja. Retro humor. Ja, het is een reet, ja, ja, ja, ja deze jonge man is hartstikke jong hier. Ja, ja maar uh, op een gegeven moment kreeg je zeg maar dat alleen de merken nog op met elkaar werkten, maar vrienden van me die hadden dezelfde tv en dan ging zo op een afstandje en dan klik onder het kanaal. Ja, of, of die of, of dat ze, ze, ze, ze, de ze. De, zij deden dat bij ons. Dan stond de tv, hadden we nog wel eens op standby staan. En dan liepen ze langs en dan klik de tv aan. Maar je schrikt helemaal ja. <laughs> je helemaal aan het Je denkt dat het spook of zo, weet je wel? Ja, ja, ja. ja. Leuk, Ik heb een uh, uh, ja? ja? ja, nou, nee, nee. ander berichtje. Ja? Dat, uh, in uh, Florida, er schijnt tegenwoordig... het delen van eten met daklozen is strafbaar. Ja, is heel erg. Dus, er is één man aangehouden. Er was afgelopen echte... ja. zondag een incident. Er waren drie heren die, die deelden borden met eten uit. En de agent vertelde dus de 90-jarige Arnold Abbott... om het bord in zijn handen neer te zetten... en informeerde de mannen dat ze tegen de gevangenisstraf aankeep... als hij het onmiddellijk stopte. En Abbott die is de oprichter van de organisatie Love Thy Neighbor werd als eerste gearresteerd. Ze moet een boete betalen van 500 dollar. en twee maanden naar de gevangenis. Regels zijn regels. Ja, en hij zei zelf: wel, Ik ga terug naar de rechtszaal in onze prachtige stad. om de stad aan te klagen. En deze mensen zijn de armste van de armste. Ze hebben niks. Die eens een dak boven hun hoofd. Hoe kan je ze in hemelsnaam de rug toekeren? Nou, dat vind ik inderdaad ook. Deze man moeten we echt importeren. Je moet echt naar Nederland halen. Dat is gewoon een voorbeeld van iemand die gewoon zichzelf. Op die leeftijd, 90 jaar geleden, nee, nog nee, iets Geen immigranten, geen immigranten. Hij voerde dat een ding. Deur... Ja, nee, die, die man zelf is inderdaad 90 jaar. Ja, 90 jaar. Ik, ik zag hem ik zag hem even bijschuiven. Ik denk, ja, yeah, je man, Echt nog steeds actief. Ja, uh, ja, het mag niet zijn, zei de burgemeester. Je mag, nee. Net als niet... dat je geen meeuwen mag voeren, mag je ook geen daklozen voeren. Nee, nee als komen er te veel van. Ja. En nu gaan ze van nature gaan ze, automatisch, gaan ze dood. Want ze moeten zelf in de eten zoeken. Ja, want <laughs> dat is het gewoon. Ja, je mag het is, het ook is, geen uh, zwervers opruimen, de behandie. gewoon laten liggen. Ja, dat is uh... Dus, uh, nou ja, goed. Doe, er, doe er niemand kwaad mee hoor. Ja, volgens Zo, mij dat goed. gaat stinken. <laughs> het is uh, een beetje naar in de straat. Zo, de interessant, we komen dan in de volgende plaats van de Google Dolls.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 to be where you are, I need to be where you are, hey! Clock. Nobody knows when it's gonna stop, yeah Before I'm gone I need to touch someone With a word, with a kiss, with a decent song, yeah Nick, it's lonely when you live out loud When the truth that you seek isn't in this crowd You better find your voice, better make it loud We gotta burn like fire or we'll just burn out Alive, alive, alive is all I wanna feel Tonight, tonight had ik het nog niet gezien. Goed, uh, ja, sorry. Vijf minuten over half tien. En uh, Rebel Gel van de Google Dogs Iris was een grote hit. Uh, alweer volgens mij bijna vijftien jaar geleden. Zo echt heel lang geleden dat het uh, een hit was hier in Zandvoort. Het is uh, tijd voor een... Uh... Nieuws uit Zandvoort. Hé, dat is een hele bekende stem trouwens. je ja. hey, die stem. Ja, die ken ik. Evert? Wie, nee. Nee, wie dan? Nee, nog een keer. Even goed luisteren. Nieuws uit Zandvoort. Hij praat een beetje of je moet poepen, maar het is P.P. Fischer. Die heeft ooit het in ingesproken. En P.P. Fischer, ja, dat is een presentator... die ooit ook in de, de patronaten alleen uh, mensen aankondigde. Maar hij is ook zanger. En hij is uh, vanmiddag te zien in het jittertje. Dus namelijk jazz aan zee. En hij zit uh, uh, uh, met uh, zijn vrienden Jazz Up zit hij in. En uh, spelen ze dus uh, funky jazz... P -p dus Wat je net hoorde, dat dus oh, is de zanger leuk. ervan. dus leuk. Dus ja. dan ga je even naar het juttertje toe. Uh, vanaf ja. vier dus speelt daar dus Jazz Up. En dat is een jazzband. Punk, punk een beetje. Ah, want dat is echt, als hij uh, presenteert en zingt, het is een feestje gewoon. Dat oh. is fijn. Ja, okay. Leuk. Hartstikke leuk. Ja, en watersportvereniging Zandvoort organiseert het open Zandvoort kampioenschap Freestyle Kite. Uh, voor de jeugd. Uh, diverse getalenteerde kites uh, van binnen en buiten Zandvoort staan... Uh, op de deelnemerslijst. En uh, ja, het, uh, de wedstrijden op uh, vrij hoog niveau uh, vinden plaats op uh, 8 en 9 november. Uh, dit weekend dus. Uh, ja? Mm. Ja? Oh, ja. en het ligt een beetje aan de wind. Of het dit weekend is en volgend, of volgend oh, weekend ja. maar. Het waait niet zo erg hè nu. Ja. Nee, klopt. Ik kan ja, ook nog... Er een... is wel wind, er is wel wat te doen. En er staan hele mooie golven. Dus, Oké, okay, uh, nou, dat is wel heel belangrijk bij surfen natuurlijk. Ja, maar ja, ja, kitesurfen ook wel. Ja, Zeker als je die trucs... Ja, nee, kun, ik heb me nog herinneren dat ik ooit eens meegedaan heb. voor mij is het al jaren geleden zo. Dus heb jij geen kitesurf? Nee, maar goed, dat deed ik mee met de presentatie vanaf het strand. En toen was het een gehele weekend, was geen wind te bekennen. En toen was het eigenlijk alleen met videobeelden. Ah ja, dus ja, ja, ja, ja, Dat was echt teleurstellend ook. René uh, Huismans is sinds een paar maanden nieuwe wijkagent van Zandvoort Noord. Zijn gebied beslaat uh, alles ten noorden van de spoorbaan. Minus uh, strand en kavioen. Dus dat, uh, strand en camping, dat hoort er niet bij. Hij heeft regelmatig een uh, spreekuur. En dat is op donderdagmiddag om de week. Dus op de on Even weken is hij te zien in het pluspunt. Vanaf half drie tot en met half vijf kan je daarheen... om even met uh, de, de beste man uh, te praten. Hij heeft uh, in het leger gezeten. Uh, en dus hij heeft wel nodig ervaring in contact met mensen. Dus dat is wel goed om te weten. Hij is nog vrij jong, 32. Nee, oh, nou dan ga ik een keertje langs. Ja, ik wil zeggen, dat vind je wel interessant. Ik heb hier een paar berichten van de bibliotheek, want het is dus zo dat... Uh, uh, de Bibliotheek zuid kennemerland doet mee aan uh, het project Nederland Lees. En tijdens de, deze campagne kunnen alle leden die ouder zijn dan 15... kunnen op vertoon van hun bibliotheek pas gratis het boek... een vlucht regen wil komen ophalen van Maarten het Hart. En, uh, de actie loopt tot en met 30 november. En tevens uh, wordt jouw hulp gevraagd, want uh, Serious Request is binnenkort dus in Haarlem... en ze willen eigenlijk een uh, uh, Guinness World Record maken... met uh, het aaneengesloten voorlezen uh, record. We willen ze wel eens, uh, zo lang mogelijk voorlezen achter elkaar. En je kan uh, uh, meedoen uh, via www.haarlemleestvoor.nl En uh, je kan uh, naar de Flyer vragen ook bij de balie van de bibliotheek. Flyer Overseer's Request. Dus lees, okay. lees mee. Lees mee voor. Lees mee voor. Goed. Ja, Marcus. Ja, uh, verder uh, moeten we nog even de evenementagenda doen. Ja, ja ik geloof ik. Nou, ga goed. Uh, de, er is vandaag tweedehands kledingmarkt bij uh, restaurant App Vloed. Ja? Ach, dat heb ik gisteren vanaf, al gegeten. Vanaf uh, 12 uur, ja, nou, uh, da, ja. ja. Wat heeft dat ermee te maken? Niks. Door. Ik heb je <laughs> niet achtergelaten. Oké, okay, nee, dan, dan, okay, dan is het goed. Uh, Sandvoort 500 op circuitpark Sandvoort. Uh, Jazz aan Nou ja, uh, Bij het Juttetje. De open dansavond bij het danscentrum Rob Dolderman. Uh, Beach Classics, dat is, de, dat is morgen uh, op de strandrace... Uh, 130 kilometer per mountainbike of motor. Ik ga toch voor de motor, denk ik. Uh, Jess in Zandvoort uh, in het Geert Kouveld. Nee, Greetje Kouveld treedt op in theater oh. het theatergebouw De Krocht. Oh, kijk, Om dat zi drie. zo zit het. Ik snap het. Bedankt. Jess. Uh, en de 16 zestiende. Volgende ja. week? Dat is wel. Da -da. Uh, ja, de indag nou van lang. Sinterklaas. Yo, vergeet het even niet, uh. Ik heb er zin in. in? Ja, precies. Ik had gisteren al mijn schoen gezet, er zat niks bestaat. in. Sorry? Ik had gisteren al mijn schoen gezet, er zat niks in. Nee, klopt. Dat nee, Zal... is raar. Ja, bij mij staat er wel in: Zweedsokken. <kluis> dat is Zweedsokken. En in. luchtjes. Uh, ja, nou, vanzelf krijg je dan lucht. In dan je schoen? is dat dan een lekker luchtje of is dat een akelig uh, luchtje? Nee. Nou, hoopte er nog over: De Hondenman. Twee ingezonde brieven heb ik met het belangstelling zitten lezen. De bewoonster van de Venemaplein die had zoiets. Ja, het is allemaal wel heel erg. Maar die honden, wie bedenkt nou, om vier honden aan te schaffen, terwijl je geen dak boven je hoofd hebt. Het is toch al helemaal niet slim? Nou, zij was blij dat ze van het geblaf van die honden af was. Of, uh, die altijd vrij werden gelaten, elke ochtend om half acht. En de ander zegt van, ja, maar dit is totaal niet volgens de regels gegaan. Het is toch schandalig dat die man gewoon zijn honden werd afgenomen. Uh, een beetje respect voor de man. Dus uh, ja, we zullen zien of deze man, de hondenman, zoals hij genoemd wordt in Zandvoort, hij loopt nu een beetje doelloos rond In Zandvoort, of hij zijn honden terugkrijgt. Want het is wel vrij rigoureus om je honden gewoon af te nemen, en ook meteen door te Door te, te, te sluizen, gaan zich toch weer een andere eigenaar uh, hechten. Ja. Dus uh, ja. sterkte, mocht hij dat meekrijgen. Uh, andere dingen die we nog kunnen melden? Of is het wel weer genoeg van vandaag? Ah, het is wel genoeg. Is wel ja, genoeg. ik denk het ook. Ja, straks mag je nog dingen die even kunnen noemen. Maar eerst even uh, tijd voor die jolandekeuze. En die moet ik nog even in de cd speler proppen. Ja, uh, dat, ja, ik heb een cd meegenomen. Ik ben wel benieuwd welke jij nu zegt. Van, nou, doe die maar. Uh, je hebt er twee gegeven. Dat is verrassend. Ja, maar jij vindt, al... ja, maar wel... jij vindt altijd mijn, mijn muziek zo ouderwets. En dan denk ik van, nou, dan moet jij maar van die muziek de leukste bedenken. Oké, okay. nou, ik, ik pak ILO gewoon. Electric ah. Light Orchestra. Het ja. schijnt sowieso dat het een hele leuke documentaire is over Jeff Lynn Heb ik gehoord, dan moet ik even achteraan gaan. De man heeft natuurlijk al uh, zoveel dingen gedaan met ILO. Ik pak daar even een stukje uit. Ah. Turn to Stone. Met ILO Electrolyte, Light Augustum. Dat had in die tijd allemaal van dat soort beentjes. Dat had ook ILO. Of je had Earth Winter Fire, IWF had je ook. Ja. Meer van dat soort beentjes. OMD, Orchestra Movers in the Dark. Maar je had ook Earth and Fire, dat was IF. Oh, ja. ja, dat was allemaal voor was een Hollandse pers. Ja, dat is Earth Winter Fire met. Uh, die altijd zo'n uh, zijn uh, als jurylid aanwezig was. Journey Kaagman. man, Kaagman, met dat pakje wat ze altijd aan had ja, dat, bij... Dat strak blauw ...weekend. Pakje. En dan ging ze met die heupen zo heen en weer. Ja, ze Waarom, danst ook een beetje. Ik wordt ook heel erg oud ook, als je daarover praat. <laughs> of weekend, het of Fire. Man, waar ja, heb je, dacht je het over? Wat dacht je toen ja, van, van die mooie strakke broeg van uh, Agnieta, van Abba? Daardoor hadden ze ook het Songfestival gewonnen, Wie? Hè? Ja, dat geloof ik ook wel. Ja. Oh, nee, Achieta nee. en Anifred van, uh, van ABBA, die hadden toen gewonnen met Waterloo. Ja, precies. Allemaal Waterloop. voor jouw tijd. Oh, ja, ja. Napoleon, die die zijn dus, uh, jaren zijn ze heel goed geweest. Zeg maar helemaal niks. Nou, ja, nee, ik, ik weet niet <laughs> of... Uh, Agneta, altijd wel goed was, dat weet ik niet. Agneta, Annifred, nou, wat? Frija was geloof ik niet altijd even... Annifred. Agneeta, Annifred. Die, die, die, die deden het Toe. toch allemaal met elkaar? Ja, klopt. Ja, het waren twee ja. Uh, stelletjes. Ja, dat was, die hebben ook partnerlijker gedaan en zoiets. Dat was toch er erg hip in die tijd allemaal. Ja, ik kan me nog dat dat dat herinneren dat, ook, dat uh, mijn toenmalige vriendin... haar, haar ouders hadden ook wel gedaan. Dat zei ze ook echt gewisseld. Dus dan zijn ze bij elkaar geboden. Oké. Okay. Ja, dat okay. was echt. Uh, niet mee. Dat was niet in de jaren zeventig, maar het was wel een beetje jaren zeventig idee was dat. Ja, ja. Dat is echt in de jaren tachtig was. Het komt weer helemaal in hè, he, door het programma nieuwe buren hè. He. Ja, uh, ja, ja. Je gaat toch ook denken, nou, misschien is het best wel leuk, misschien met een andere vrouw te gaan. Ja, als ze zo mooi oh. zijn als uh, in die serie, ja, Dat is wel een geen de, punt. Heb je ja, de serie het... nog niet gekeken? Nee. Nieuwe okay. buren. Moet ik het doen. Ja, het is best grappig. Nieuwe buren. Ja, het buren. is wel spannend. Het is wel uh, goed gefilmd. Het is goed gefilmd. En ik moet het, het leuke is, het zoontje van uh, van uh, dat ene stijl, van uh, Katja en. Uh, heet een man ook weer? Nou ja, nee, uh, Reumer, meneer Reumer. Ja, ja meneer Reumer. Die, uh, dat zoontje, dat is een Zandvoortjongen. Dus dat is wel weer grappig. Okay. Dus dan ben ik toch ook weer een beetje trots. Ik denk, wat doet hij goed, hè? Oh, oh doet hij goed. <laughs> nou, uh, wil ik denk, nou, Zandvoort is echt een hele mooie plek om te gaan wonen. Dat kan nu. Ja, want vandaag heb je een open dag in de Krocht. Daar hebben namelijk uh, hebben ze uh, idee gemaakt om zeg het wooncomplex uh, Zandpunt. Dat is dan ZND. P en T. Uh, ze ge ge geen klinkers meer, die waren ook. Ja, op of zoiets, In ieder wel zand. <laughs> Dat is het Punt. kader van de, van de bezuinigingen. Ze zijn afgelopen dinsdag zijn ze begonnen daar met bouwen. Ze hebben het ook gevierd, een aantal bewoners die al uh, ja hebben gezegd tegen een woning daar. Je hebt het gevierd en nu kan je dus in de krocht vanaf 11 uur kan je daar zeg maar de plattegrond zien van een appartement. Hoe het eruit ziet. En dan met je eigen fantasie kan je daar ook een beetje in je meubels plaatsen. Nou, dan kan daar het die, die, bankstel van Miem. En daar, uh, nou goed, dat kan je een beetje inschatten. De prijzen zijn uh, variërend van 140.000 tot en met 200.000 euro. Niet schandalig duur. Nee, dat uh, gaat, gaat nog wel. Dat we allemaal wel mee. Het is een apart, uh, apart wooncomplex gaat het worden. En ze zijn er nu mee bezig natuurlijk. En in de plint, zeggen ze mooi, in de plint komen winkels. Ah. In de plint. In de plint. Okay. Ik doe, ik deed dat is wel handig, als je bekabeling nodig hebt, dan, dan kun je gewoon zo uit je plint zo ja. een boodschappen halen. Ik deed altijd bekabeling in van mijn box en zo, maar ja, zij doen de winkels in, in de plint. Goed. Okay. Nou. Uh, ja, uh, ja? Ik heb nog uh, een robot vermomd als pingwing. En ah. nee, dat heeft niks met Halloween of carnaval te maken. Nee. Ook um, geen vibrator? Nee, ook, ook niet. Geen... Uh, hoe zou dat nou weer een vibrator? Ja, hoe dat nou ja, weer ik heb een, een heel serieus bericht. En ja, nou, jij begint weer over een vibrator. Nee, nee, nee. De pingwing. Nee. De pingwing. Ja, nee, is, uh, wetenschappers hebben een, uh, een, pingwing, uh, van, uh, een robot verkleed als pingwing... Uh, in een groep levende keizerpingwings gereden... om te ja? kijken hoe de zwermvogels reageerden. En uh, ja, de, uh, de onderzoekers wilden uh, onder de loep nemen... hoe de pingwings mogelijk uh, de omgevingen en gedrag beïnvloeden. Ja? Elkaars een radiografisch uh, bestuurbaar de, bestuur de pingwing autootje. Het is ook echt letterlijk een autootje op Ruslanden. Het <laughs> kan, uh, ja, leek hun de ideale oplossing. Ze hebben uitgezocht hoe de uh, artise ganzen reageren op ganzen en ping. Ja, dat is ja, Oh, nee, die, die zijn daar ook gewoon. Ja, goed, ga verder. Hoe hebben ze dat naam Ja? Ja? Uh, ja, uiteindelijk reageren eigenlijk pinglings net zoals uh, mensen. Ze zijn nieuwsgierig. Ze, zijn, uh, ze, uh, ze reageren er een beetje schuw op in eerste instantie, maar worden toch nieuwsgierig. En uiteindelijk werd het beest gewoon opgenomen in de groep. Echt waar? Oké. Okay. Ja. Zegt de Maar zei hij wat terug? Dus hebben ze geregeld dat hij wat terug kon zeggen? Uh, nee. Oh, oké. Okay. Nou. Het was gewoon een rijdende. Dus net zoals met bejaarden, okay, daar kan je ook gewoon een robot bij inzetten. Ik vind het ook hartstikke leuk. Ja, ja inderdaad. ja, Het ja, ja. Ja, scheelt in de zorgkosten. Want het blijkt dus dat... Uh, uh, ik heb hier een artikel weer over hoeveel het kost uh, de mensen boven de 70 jaar. Mannen kosten gemiddeld 51,1766. En de vrouwen zijn stukken goedkoper. Die kosten maar 43,40 Euro 78 per mannen, jaar. Maar mannen ja. geven het ook veel meer mankementen, die werken ook veel harder dan vrouwen oh, natuurlijk. Is dat het? Ja, ja, ja dat ja. is het. Ja, nou, ze en, maken en, tot een 15-jarige leeftijd meer zorgkosten dan vrouwen. Ja? Dan vrouwen. vrouwen zijn vervolgens het duurdere geslacht tot 59 jaar, en, en, uh, waarna mannen tot een dood verantwoordelijk zijn voor de hoogste zorgkosten. Dus ja. wij hebben natuurlijk ja, bevallingen, toestanden, uh, baarmoederverzakkingen, uh, ja. uh, borstkankertoestanden, dat heb je bij vrouwen op die leeftijden veel. En dat neemt natuurlijk af naarmate ze ouder worden. En uh, ja, die oudere mannen, ja, dat is toch weer een heel ander verhaal. Ja, die... Blijf blijft maar doorsukkelen ook, ja. ja maar mannen hebben zoiets van: we gaan gewoon compenseren. Kijk, die vrouwen die hebben ons de hele tijd heel veel geld gekost. Dus nu gaan wij geld kosten. Omdat wij voor jullie kinderen gebaard hebben, ja. Oeh, nou, eens, en, en gewoon onze. The battle between the sex. En, en, oh gewoon, God, oh, en gewoon ons geld opmaken aan schoenen en kleding. Ja, we hebben het over de zorgkosten. Ja, nou echt. Ge... Maar nou, wij, wij willen compenseren en wij doen dat via de zorgkosten. Niet slaan. Hebben we deze plaat al niet gehad? Deze plaat? Oh, nee, deze plaat er niet gehad. Lijkt dat ik een ander keer heb gedraaid. Leuk altijd te zien. Man en vrouw in gevecht. Nee, jij betaalt veel meer. Ja. Jij kost veel meer. Volgende week gaan we modderworstelen. Ah. Oh. Voor de webcam. Oeh. Wat een idee. Als ik luisteraars wil hebben en kijkers... dan is dat de oplossing natuurlijk. Uh, goed. You two, the miracle of Joe Ramon... Ik vind het niet sensueelzaam. Nee, ik zit, ik zit Jolanda weer aan. En... Er zijn weer een aparte filmpjes zien op de Facebookpagina. Doebak gaat er even heen. Momenteel is er een man aan paal dansen. Nou, ik vind het niet sensueelzaam, maar het is gewoon... Maar niet niet vindt... Nee, het is gewoon acrobatiek. Ja, het is acrobatiek gewoon, heel, dit gewoon. geweldig. Ik bedoel, uh, ja, het is, maar, is bizar. Waarom hij waarom komt wel aanrennen en springt er in één keer op. Waarom ja. moest hij nou weer zo'n... Ja, ja. Yeah. Woppa, je Whoppa. Oh. dubbele salto en dan zit hij nou. halverwege de paal. Nou, ik weet het niet, ik kan een hoop met mijn paal, maar dat kan ik echt niet. Dat kan je echt vergeten gewoon. Het, uh, het loopt tegen 10 uur straks in de Goedemorgen Zandvoort, Lijf het Hotel Hoogland. Het is een mooie dag. Ga Fiets even die kant op en laat je informeren wat er allemaal speelt. Uh, wat er momenteel natuurlijk speelt is... morgen wordt er gevierd dat 25 jaar geleden... ging de muur naar beneden. En ik heb me daar afgelopen week een beetje in verdiept. Mateloos interessant. Als je het zelf ook denkt... Oh, dat is misschien wel grappig. Er zijn op YouTube allerlei filmpjes erover te vinden. Allerlei informatie erover. En er zitten echt hele maffe beelden bij. Bijvoorbeeld een vrouw uit het oost, oostelijke gedeelte wil ontsnappen door drie uh, uh, gevangenen, bewakers wil ik bijna zeggen... maar door drie soldaten wordt tegengehouden. Ze hangt toch aan haar arm. En daaronder staan de mensen uit het westen haar los te trekken. Dat zijn hele mooie beelden. Kijk er even op op de Facebook... Van, of op, de, op uh, uh, YouTube, dan kan je dat soort dingen zien. En Ja, het, het is bizar dat destijds gewoon... op de een of andere dag werd er gewoon een rol prikkeldraad over de weg gespannen. En niemand kon meer naar zijn eigen plek toe. Ja, het, is het, is, het, is, het is maf gewoon. Ja. Voor hetzelfde geld zit je aan de ene kant en uh, je bent aan de ene staande moeder... en je kinderen zitten aan de andere kant. Ja. En je kan gewoon niet bij je kinderen. Ja, goed, eerste... Maar konden ze wel bellen met elkaar? Want in die tijd had je nog niet zoveel telefoons en zo. Nee, niet zoveel. Hoe nou. was het contact? Kon dat allemaal? Weet je? Dus... Ja, Het kon uiteindelijk wel. Vooral de eerste paar dagen kon je nog wel over pikseldraad heen springen. Maar daarna kwam er natuurlijk een muur. En uiteindelijk werd het compleet systeem van 100 meter waar je doorheen moest. En daar kon je bijna niet door, door, door ontsnappen. En uiteindelijk in de jaren tachtig zijn er nog wel mensen over de, door, door, door de rivier heen gezwommen. De rivier over zijn gesproken. En die werden dan uiteindelijk niet neergeschoten door de statiepolitie. Ja. Omdat er dan toeristen langs de kant stonden te filmen. En die hadden zoiets, ja, nou, nou, straks raken we een toerist... en dan zijn we nog verder weg van huis. Ja, ja. En we moeten toch wel een beetje een uh, huma humaan beeld naar buiten brengen. Dus uh, dan ontsnapten ze wel. Maar goed, eind jaren 90, uh, werd, of eind jaren 80... werd het natuurlijk uh, werd er steeds opener. Tot een gegeven moment dat iemand in een uh, uh, vergadering zei van... nou ja, ze mogen wel in en uitlopen. En toen, s'avonds om 11 uur, jawel. Toen gingen de grenzen zomaar open. Kwamen ze met 40.000 mensen kwamen bij ja. de grens. Al die Ooster-Berlijners kwamen zo van, we willen naar buiten. Want namen ze nou hun koffers mee? Of hadden ze zo van, uh, we gaan gewoon en we zien wel. En na konden ze alsnog hun spullen halen. Dus ja, ik denk het. He, zoiets. Dat was gewoon een statement maken. Zo van, nou ja. is het klaar. Ja. Na nou, 28 jaar. Ja, dat is heel bijzonder. Ja. Okay. ja dus dan denk je dat wij het moeilijk hebben. En dan moet je kijken hoe moeilijk die mensen het gehad hebben. Dat is echt ja. uh, heel erg. Het was wel heel overzichtelijk. Ja. <laughs> Ja, dat is de grens. De andere kant en deze kant. Ja. Ja. ja nou, ik ben hem helemaal kwijt. Waar ging het dan? Pleinsmuur. Oh. Nou, alles ja, Het Ja, wij hebben nu de Sandwijk verlaten, maar dat is nog anderhalf de week en dan ja. is dat klaar. Oké. Okay, dat dat is, is ook wel een. Was ook een ramp. drama. Ja. Dat, ik hoor dat <laughs> mensen niet naar Sandwijk komen omdat ze dat om nou, moeten ik, rijden. Ik, ik, ik reed ook echt zo. Deze kant. Ik dacht. Home. Oh, ik moet hier af, want anders dan rij Ik Zit zo. je een ja. vuik? Ja. Ja, dus, ja. Ben je op de motor of ben je met de auto? Met, met de auto. Als je met de motor was gegaan, was je misschien stiekem. Dat mag ik niet zeggen. Ah, nee, dat, oh, zou u, nee dat, dat is wel tricky hoor. Nee, dat dus kan je dus beter is een hele dure doen. namelijk. Ja, een hele ja. dure bon. Ja. Oh. Ja. Maar okay. uh, van de week konden we uh, een, een, een vraag-en-antwoord-ding van uh, Mark Zuckerberg. Die ging vragen beantwoorden van uh, nieuwsgierige klanten. Uh, nou ja, natuurlijk kwamen er allemaal privacyvragen. En waarom, uh, uh, waarom hij een bepaalde bedrijven had overgekocht. En dat soort dingen. Maar ook een van de vragen was: nou. waarom draag je altijd hetzelfde shirt? Ja, dat. En dat is natuurlijk een hele belangrijke vraag. Ja? Het antwoord echter <laughs> was. was Verbazingwekkender dan ik. Tenminste, ik vond hem verbazingwekkender dan ik verwacht had. Ja? Ja? Uh, verrassender, precies. Uh, ja, hij vindt beslissingen als wat gaan we eten en, uh, uh, en wat ga ik aantrekken. Ja. Ja, het zijn maar simpele beslissingen, maar het neemt toch tijd. Ja. En aangezien hij liever zijn mensen dient en, en oh, bla bla Oh nee, ja, gaat Hij heeft zijn hele shirt ja, ja. zijn hele kast allemaal dezelfde shirts. Ja, dus hij moeten we spugen. Alleen maar, hij heeft alleen maar grijs t-shirts. Ja. Al hij wil de mensheid dienen en dan, dan heeft hij te weinig tijd om te kiezen wat voor shirt hij aan wil trekken. Daar komt wel het wel neer. Hij ah, had toch ook gewoon de bovenste pakken, ook al zijn het verschillende kleuren. Pak je de bovenste. Ja. Maar hij is gewoon een beetje autistisch, denk ik. Ja, ik denk het wel. Ja, ik weet het wel zeker. Het, ik moet zeggen, het klinkt wel, het klinkt wel bekend. Ik, heb zo, ik wil er ook niet te veel over nadenken. Nee. Is, zelfs met eten ook. Nee, eh, dat is ook te zien. Ja, ik bedoel gewoon altijd brood. Als je jonger heb neem je een klein beetje brood. En dan ga je weer iets anders doen. Ja. Ja. Niet koken of zo, hè? Ja, nee, nee. onzin, gewoon die hele keukenkam weg. Gewoon. Kan je wel koken, eigenlijk? Ik kan wel koken. Oh. Ja, maar ik kook ook drie of vier keer in de week. Helemaal geen punt. Maar ik vind dat niks Maar altijd hetzelfde. Je uh, hebt maandag... Heel, uh, je hebt iedere pizza dag zijn overschuiven is geen koken. Nee, dat doe ik ook. Maar ik maak ook... op uh, maandag altijd worteltjes. Altijd? Altijd worteltjes. Oh. Het gemak is. En ding broccoli geloof ik. Nou, ik heb een beetje een vast... Ik wil er helemaal ah, niet nee. bezig houden. Ik vind het onzin. Oh nee, nee. Ik, vind het, ik vind het wel leuk. Ja, je vindt het wel leuk oh, Ja, Ja, wow, ja. Oh, nee. Lekker? lekker eh, kaas u? Kaas fondue? Uh, oh, Er ja. stond van. Dan moet je echt weer van overgeven. Morgen, dat is, morgen, le dat is kaas lekker kaas bij de, ja. de borrel. Van zo'n klein dingetje kaas met een ja? beetje brood. En dat is heerlijk. In plaats van die pizza bitterballen. Nou, dat zijn ook bij... Ja, ook oh, wel. Ik vergissen. Oh. Ah. We hadden gisteren nog bitterballen. Oh, de bitterballen, ah. Die hadden we nog bij me ja. doen met het feestje. Nee, goed. Ja, ik ben een beetje uh, eens met Zuckerburg dat sommige precies Ik moet je niet veel over nadenken. Gewoon oh, we eten dit klaar. Dan kunnen we straks wel belangrijk belangrijke nou ja, dingen bezig bezig Maar Het houden. heeft voor jou nog niet zo goed uitgepakt. Waarom niet? Nou ja, als je kijkt hoeveel miljoenen hij heeft en jij. Dat, oh, ja, op die manier? Misschien moet je toch alleen maar grijze t-shirts nemen. Ja, ja. ja opgaan dit, in de wassen. Ja, ja, geen afleiding. Oké, okay, nou, straks een tien een goeiemorgen. lijf van Nadella Hoogland. Dit was weer een aflevering van Toebank Leeft. Op uw radio. Op uw radio. Er valt altijd terug te luisteren. Moet je even zoeken, natuurlijk, onder de datum. en onder Het is uur 9 geloof ik. Dat moet je hebben. Oké, okay, hoi, tot later. Hoi. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS Nieuws van...